Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote anti in Brabant. De politie heeft vanochtend vroeg invallen gedaan op meerdere plekken. In totaal zijn uh, zes mensen aangehouden, onder andere hier op een uh, woonwagencentrum uh, in Bergeijk. Uh, daar is ook de 32-jarige hoofdverdachte aangehouden. Verder hebben wij nog meerdere mensen aangehouden uh, in andere delen van onze regio en ook in uh, België. Volgens de Telegraaf is die hoofdverdachte Stefan P. Hij zou een bende runnen die geld verdient met het maken en verkopen van synthetische drugs zoals speed. Bieden op een koophuis moet minder schimmig worden, vindt het kabinet. Die wil dat makelaars achteraf openheid geven over biedingen. Een goed idee, zegt de Belangenclub voor Huiseigenaren. Dan is inzichtelijk, in ieder geval achteraf, welke bedragen zijn geboden... en uh, hoe de verkoop van het huis tot stand is gekomen. Nu regelen makelaars de verkoop in het geheim en daarbij sluiten ze volgens het kabinet te vaak deeltjes met vriendjes. De regering van Denemarken moet haar coronakeutel toch weer intrekken. Het land besloot twee maanden geleden als eerste om alle coronamaatregelen te schrappen. Maar het gaat nu weer erg hard met de nieuwe besmettingen. De premier wil daarom dat de coronapas voor de horeca toch weer terugkomt. En twee Amerikaanse stellen hebben de ultieme nachtmerrie van jonge ouders meegemaakt. Door een fout van een vruchtbaarheidskliniek werden hun embryo's verwisseld... en waren de vrouwen dus zwanger van elkaars baby. Een van de vaders had dat bij de geboorte al door dat er iets mis was. Ik had een soort van of a gut reaction when geboren was. Het was niet logisch. Het was gewoon like een instinct. Na drie maanden kregen ze de uitslag van een DNA-test. En toen kwam dus het moment dat ze haar af moesten staan. De twee stellen zeggen dat ze gaan proberen om zoveel mogelijk één groot gezin te vormen. Het weer, het westen blijft vandaag grijs, het oosten ziet meer zon. Het blijft bijna overal droog en het wordt een graad of elf. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 You think Dat is ja, een fijn liedje. Ja, maar het ja. was niet uh, helemaal in de planning. Want uh, ja, dat het maakt systeem mij helemaal loopt helemaal vast. Natuurlijk. Maar goed, dat maakt niet uit. Het systeem loopt vast. Ja, ja. ja. Tino? Ja. Is het zo? Het ja. systeem loopt vast. Bij mij niet hoor. Bij mij ook niet. Nee, mij nog een kop het? koffie. Wel nee. <laughs> sure. nee, ja. is zeo, hoop ik, hè? Ja, ja, ja. Zee, ja nee, dat een ja. goed koffie, he. goedemorgen, hier. Ja, ja, ja, Frank, Frank is wat later. Ja. Je moest nog boodschappen doen. Kijk. Ik zal Kom. even nog uh, laten horen wat het eigenlijk de bedoeling was. Welkom bij ZFM. De kant nog zo. Oh, hoe een stuk beter nu in één keer? Ik ja, ja. dat wil ik niet willen missen ja. Dankjewel. voor. Ja, dat was de bedoeling. Goed, oh, nou, dan heb ik dat hey. nog even recht gezet. Ja. Goed. Ja, ik denk dat het ik wordt nou dat komt nou nog ik er niet jou weg, hè. Ja. Ik moet even meteen even het keertje dus Nieuws uit China te pakken. Keiharde Nieuws uit ja, het keihard China. Ja, keiharde Nieuws uit China. <laughs> ja. Jij piste een mooi rond hoofd, mag ik dat zeggen? Dank je. <laughs> <Ja>. <laughs> <Doe> je <vanuit? laughs> klein, klein. Kleine hoofd, en klein gek hoofd. Ik ook, maar, maar wel mooi rond. Mooi rond, nou, Je ja. kent het wel in China dat ze vroeger de, de, de voetjes van, de, van ja. de vrouwen afbonden. Ja, ja, ja. Dat was charmant. Dat is niet aardig. Dat doen ze nu echt serieus met kinderhoofjes In, In China? China? Jazeker. Oh my god. Dit is een speciaal helmpje, een heel duur helmpje... om de schedel van een pasgeboren baby te corrigeren. Dus die baby's krijgen een helmpje op. Dat is het schoonheidsideaal. Dat je net als jij, want jij hebt dat zonder helmpje gekregen... of ben je met een helm op geboren? Nee toch? Nee. <lacht> nee. Um, en dan krijg je een mooi rond hoofdje. En toen? Is er, ja, nou ja, dat vinden ze mooi. Dat kost hartstikke veel geld. 4.000 dollar voor een helmpje. Bizarre. En je weet, in China verdient iedereen heel veel geld. Dus dat is. Uh, ja. Ja. Jij bent er ook al eens geweest, hè? Zeker, je ziet het wel. Ja. Nou. Nee, ik ben nooit in China geweest. Nee? Nee. Oh, bizar, bizar land. Mijn schoonmoeder die is op de 81 nog even met zijn bus in China ja? getrokken. Ja, fantastisch. Hij ja, is toch briljant, man. Ja. Ja, ga er naartoe. Ik ben er in uh, twee, begin 2000 geweest. En toen was het nog uh, redelijk dicht. Toen zat ik in Quan En Quan Chau is. Uh, Gezondheid. Ja, Quan <laughs> en jou uh, is de, waar, waar alle industrie zit. Hè? Daar, de, ja, en, ja, ja, ja. En, er, wordt, er wordt echt alles gemaakt. En uh, dus op een gegeven, op een gegeven moment uh, uh, gingen we me daarheen met een, vanuit, uh, vanuit Hongkong. Met een, met een heel klein busje. En op een gegeven moment ik, uh, uh, hield het busje ermee op. Midden op de snelweg. Oh, nice. Dus die chauffeur. ja. Die stopt midden op de snelweg. Midden ja. op de snelweg. Ja, wat moet je anders? Dus ik zeg, is dit, dit is niet handig, jongens. Je nee, kan beter aan de zijkant staan. In je zei jij, <laughs> dit is niet handig. Ja, maar ze verstonden me niet. Oh, really? En er werd gewoon een... Uh, die, die, die, die, uh, in, in zijn auto heb je dan een, een, een, een ding... en dan kan je bij de motor, maar die zit... Zeg maar in de, in, de, in de auto. Oh ja, ja, ja. Weet je wel, die zit dus niet met de nee. motorkap, maar gewoon in de auto. Dus die man en wij. wij uh, ik denk, nou, ik ga maar aan de zijkant staan. <laughs> dus straks komt er een idioot, die rijdt er volop in. <laughs> dus, Nieuw uh, kids. <laughs> ja. Maar, maar waar, waarom was jij in China? Ik was in China om een bedrijfsfilm te maken. Oh, nice. Van uh, Erik van der Storm. Oh ja, van de, van de, van de strandbedjes. Uh, ja, van de strandbedjes. Uh, en die had daar een fabriek. Oh ja, klopt. En uh, daar werkten 700 man. Ja, het is niet normaal. Eigenlijk. Niet normaal. mijn goede vriendin, Leontien Wagenaar. Ja? Uh, modeontwerpers onder andere. Die, die doet veel zaken in China. Die gaat ook heel vaak naar China. en ja, ja. dan Samen met, met Chinese mensen om dat kleding te dat is natuurlijk groot. Ja. Want je hebt van die provincies. Dan denk je, ja, door, weet je, de stad Guangzhou Ik denk je, ja, nooit, nou, van wel gehoord. Er wonen 2 miljoen mensen. Ja, miljoen. ja nee, bedankt. 50 miljoen <laughs> mensen. Ik, Wat is van ik, een soort Haarlem. Daar wonen ja. 50 miljoen mensen. Ik Precies. was met Jan Smit en jouw ja, Buis in, uh, in, uh, in uh, Shanghai. Ja. En uh, Shanghai is uh, ook een, uh, een, uh, een, een dorpje. <laughs> en dan doe je ja, drieën. Doe je. je doet er drieënhalf uur over van de ene naar de andere kant van de stad. Drieënhalf ja. uur. Dan zitten wij al bijna in Parijs. Ja. Dan lopen ja. mensen hier te miepen dat dus ze in Amsterdam een auto niet kwijt kunnen ja. voor de deur. Ja, maar ik niet. heb het nieuws. Dan kan je niks meer. Nee, nee het, was echt een, het is zo'n bijzonder land. En ik ben met de, eerst met de ouders van Jan Smit, met Gerda en uh, Oh, ze zijn zo mooi. Ach, wat heb ik mee gelachen. Ja, ja met, met Gerda kan je vreemd ja, Gerda gelachen. is hartstikke grappig. Ja, die is echt, maar ja. dat heeft niemand door. Geen gelul. Ja, ik ben dol op Ja, ik ook. En, er zijn een soort van antwoorders. Ja, dat lijkt er wel op. Oh. En, het en Urk? De? Urk? Nou, die Urkken zijn, die ik zijn ik... niet goed bij <laughs> ja, Ik zeg het wel. <laughs> die zijn echt niet goed. Er is ook altijd een soort strijd. Weet je wel, de, ja. de, dus, tussen de urk. Ah, urken van, Het is een beetje... Ja, weet je, Hollemers en Ballemers van Ameland. Die moeten ze met zoiets... elkaar maken. Oh, ja, nou, het is, het, het, ja. hey, wij maken misschien een grapje over een katwijker. Alleen nou, misschien een ja. naainkraam. Maar dat is een beetje pis-off. Maar wij hebben geen enorme... Hey. Uh, vijanden, ja, maar je weet, je weet ook waarom die dijk uh, op Ameland is. Hè? Dat is het ene deel, is, uh, dan wat jij zegt. Hollemers uh, uh, en Ballemers. Uh, ja, die zaten aan de ene kant en de nessers en, uh, en, de, en de buren aan de, aan de andere kant. En dat is altijd de eeuwige strijd. Zit dus je met 6000 mannen op een eiland, dan maak je een beetje ruzie met ja. Ja, dat, ja. Ja. Ja. Ja. Denk het, het is maar. net het dorp van Asterix en Nobelix. Ja. Ja. Eerst elkaar uh, de hersens zien slaan en als de Romeinen komen, dan uh, is iedereen eens gezien. Ja, ja precies. Ja. Nou jongens, ik zou zeggen ik zou, ja, heb uh, jij dan nog een Laten we een Ach, liedje erbij. Ja. Ik denk een beetje wakker worden. Eh? Nice. Goede plaat hoor, goede plaat. Out of shadows. Altijd wel uh, grappig uh, dat uh, hier een, uh, een bandlid Beard heet ja. en dat dat dat uh, nou net he, degene is die ook geen baard had. Dus ja dat klopt. Dat klopt. Uh, dat, klopt ja. dat klopt. Ze hebben allebei uh, een baard ja. en er is er ne net een overleden. Ja dat is, Ik weet niet meer wie dat is. Omgob. Ja die ene met die baard. Het <laughs> zijn er twee. Dus De Dus die andere leeft nog. Sisi. Sisi. leeft nog. Ik zie. Ik zie. Hey guys, hebben jullie wel? Yeah. <coughs> jullie kennen de grote snackbarketens, kennen jullie allemaal toch? Ja. De, de, de, de Mac's en de, weet ik veel, ja, de Sundays en... Uh. Jullie kennen, jij bent een aantal keer in Amerika geweest volgens mij ook. Ja, de Wendy's, bij ken bij je parten, de Wendy's? De Wendy's? ken ik heel goed. Dat is een hele grote uh, burgerketen oh, in Amerika. Dan je best, hebt een lekkere... Ja, uh, lekker hamburgers, ja, voor absolutely. 69 cent, dus ik weet niet wat erin zit. Waarschijnlijk slachtafval, maar het zit al die shit. Maar ja, dat maakt niet uit. Maar er is dus wel grappig, want de, de, de, de fastfoodketen Wendy's wilden zich in Nederland vestigen... Oké. was not not gonna happen. Omdat? Nou, dat is een beetje David uh, Goliath verhaaltje. Dus een Zeeuwse snackbar. Ja. <coughs> die uh, eet die Wendy's. En is dat is inmiddels voorgekomen. Winnie, en de gerechtshof in het Bos heeft de eis van de fastfoodketen Wendy's afgewezen. Die snackbar zit in Goes. <laughs> en ja, Wendy's mag de naam niet gebruiken in de Benelux. Want als is een snackbar in Goes. Dat is een beetje dat verhaal van die, van die, uh, die, kleine, uh, die, die dat kleine dorpje. Dat blijft st ja, ja. strijden tegen de gemeente. De kleine ja. ja, snackbar in ja. Goes. Daar ja. houden nu gewoon heel Wendy's oh, tegen. Ja. Goed zo, ja. Het gaat niet gebeuren. Uh, nee, ja, maar, dat maar, is maar, wel een uh, mooi verhaal. hoor. Uh, ja, ja maar, is heet. het ook. Ja, nee. Ja, maar, ja, zeker, zeker. Gek, maar, maar wat ik ook niet begrijp... zo'n Wendy's <laughs> heeft een miljarden omzet Dat is echt een heel ja. groot bedrijf. Die kan toch gewoon zeggen tegen die man... in het groes, joh, luister hier, Kees, heb je een tonnetje. Neem ja. het lekker handies en dan <laughs> zijn eruit. Ja. En joh, oh, ja. we eruit. Dat lijkt me ook niet. Nee. Dus misschien dat er nog een soort... Ik kan me niet voorstellen dat ze niet een advocaatje erop afsturen... en zeggen, joh, wat dacht ja. jullie ervan? Nou, kijk, ik Kon weet. Wel, uh, uh, ja, maar ik weet wel dat, uh, dat uh, als, uh, als wij hier bijvoorbeeld. de kan nog jou. en er is iemand die dat eerder heeft bedacht in Amerika. heb je wel een, uh, een lawyer op je, op je nek. Er dus, ja, uh, zijn natuurlijk uh, ook uh, mensen. Want, die, uh, zeggen... want die Amerikanen kunnen er wel wat ja, maar van. Maar soms is, is, het, uh, is het hele proces. is het duurder dan de. Ja, uh, maar ik vind het wel grappig. dat. Uh, de vergelijking wat jij zegt. het dorpje aan de zee. En ja. dat bleef moedig weerstand bieden tegen... tegen, tegen, tegen. tegen. Ja, <laughs> dat, dat vind ik wel ouder. iets. Geweldig. Ja, ja. Maar ja, noemt, ik, ik denk dat die man gewoon zit te wachten op uh, de uitkoop van, uh, van Wendy's. Maak er een haar van, noem het handy's en heb je een tonnetje. Denk ik, hè? Ja. Maar ja. dat is een beetje hetzelfde met oversnit, maar Je, je hebt ja, maar maar je, natuurlijk ook, hè, met Jantje, Jantje Patat. Uh, ja, maar je hebt mensen die zeggen gewoon ja, ik hoef helemaal geen tonnetje. Ik krijg het lazer eens. Ik blijf gewoon Wendy's eten. En jij niet. Punt. <laughs> Twee tonnetjes? Twee tonnetjes ook niet. <laughs> drie tonnetjes ook. <laughs> <laughs> drie tonnetjes gaan we. <laughs> over de eerste drie ton kan je niks zeggen, hè? Over de eerste drie ton. Iedereen heeft zijn prijs, hè? Ja, iedereen Echt heeft zijn prijs. Ja. Dus je moet één lettertje ja. vervangen. Dat lijkt me gewoon. Ja, nou ja, goed. Okay. Ja. Ga jij nog met wintersport? Zou, zou ik niet naar Oostenrijk gaan? <laughs> niet. Nee, daar hebben we er ook uh, iets van 8 duizend per dag, hè? Ja, ja. Is natuurlijk, uiteindelijk is het een keertje ooit begonnen zo'n beetje. Daar. In die disco, ja. uh, die volgens in een Brabants dorp, uh, heel Brabant, toen de rest van Nederland even meepakt. ja, daar heb ik het ook van gekregen. Van die Brabants? Ja, nee, van die, van die Oostenrijkers. Van, uh, van, van uh, Olaf uit Tirol. Ja. ja, ja je, maar uh, ik zag het ook een beetje in je loopje. Dank je. Je liep ja, een beetje naar Oostenrijk zo met je ene been een beetje hoger dan je handje loopt ja, ja ja, ja die ja, ja, Een Beetje skate. Ja. Euh, nou, daar heeft hij dat ronde hoofd ook van. Uh. Ja, ik ik zei je vertellen. Achter een mooi rond hoofd of niet? Ik zei je vertellen als je. Rustig aan Jaap. Ja. Kijk uit, ons laat hij voor alles lopen. Ja. Moet u weer dweilen. Of een luiertje op. Net als die astronaut, heb je dat meegegeven? Nee. Vanmorgen zijn de, de astronauten uit ISS uh, Space Station naar beneden gekomen. Nou, innovationale, hè? Ja, ik zag dus het. Dus ja. ze zijn naar beneden gekomen met een parapluutje, ja. paraplu weet je wel, naast naar beneden, parasolletje, dat zo'n een ding. helemaal makkelijk. En uh, komen naar beneden. Ja, ze hadden wel een, uh, een menselijk probleem. Want, ja, uh, toen ze teruggingen met die capsule naar de aarde, was het toilet niet uh, was kapot. Ze hebben allemaal een luier ontmoet. Dus, A, ah, wat hou die informatie lekker bij je. Dan nou zie ik die astronaut straks uit ja. het ding stappen... en denk ik, nou, die hebben allemaal een broek volgekakt. Nou, vind ik niet zo heel fijn om te weten. Jij nee. wel? Nee, nee, hey. nee dus ik vind het, het non-informatie. Ja. En wat ik me nog veel meer afvraag... je gaat met zo'n kleine capsule... ga je dus gewoon acht uur naar... Je, je hoe ha hoe hard gaat dat? Ja, vrij hard. Want je gaat door de damking. Je gaat wel iets van duizend kilometer misschien wel harder. Dat zullen we nog wel even uitzoeken zo. Oh, dan kan je maar niet geflitst worden. Zo nee, ik ga nooit geflitst worden. <laughs> maar in, in zo'n zo ding ga je dus heel snel naar beneden. Maar dat je dan ook nog in zo'n capsule een toilet moet hebben. Want is er ja. ook nog een stewardess die met zo'n karretje rond staat? ja. Ik zou het niet weten. Hé, hey, maar over flitsen gesproken. Ja, uh, vond ik ook heel flitsend nieuws hier er ja, was een Belg ja. en die uh, reed uh, uh, 306 kilometer per uur. Ja, eerst de eerste 306 kilometer per uur kun je natuurlijk niets te zeggen. Daar heb jij weer gelijk. Maar 50 kilometer weg? Dat, Dan maakt, dat maakt indruk. Waarschijnlijk, waarschijnlijk wel. Maar hij kon uh, niet worden. Uh, hij, heeft, hij heeft geen bol gekregen. Hoe kan Omdat hij niet kon worden geïdentificeerd. Want, want die, die, die, die camera die gaat maar tot 300 kilometer per uur. Dus, dus hij hij Dus het tip van de week? Tip van de week, als je een camera ziet... rij dan altijd over, boven de 300. Ja, ja. Ja, weet je maar, overigens... Dat is een briljant verhaal natuurlijk. Maar uh, uh, die Gatsonides-meters... Uh, ja? van onze uh, vriend en niet Gatsonides... Uh, in Overveen. Die over de hele wereld staan volgens mij. Ja, de, ja. Die reageren op snelheid, maar ook op, op massa. Dat wist ik helemaal niet. We hebben ooit voor een programma... Hebben wij gekeken of we met een aantal wielrenners... de flitspaal konden aanzetten. Ja? Dus we hebben een peloton van acht of negen wielrenners. Ik Dat nou, het een acht metalen fietsen. Je moet, je moet een soort van massa meenemen. Anders reageert hij. Toen hebben we acht wielrenners... met 53 kilometer puur langs een, fietspaal, een flitspaal laten gaan. Hij ging niet af. Nee? Nee, hij ging niet af. Dus blijkbaar moet je nog veel meer massa hebben. Ja, ja, ja. En het gaat dus niet alleen om snelheid, het gaat ook om massa. Okay. Dus als jij heel snel... Maar dat vind ik ook een beetje raar. Want als je met een motorfiets... langs zou je volgens mij ook nog wel geflitst kunnen worden, of niet? Ja. Volgens mij wel. Ja, nou, dat denk ik, ik wel, ja. Nou, met een andere tip van de week. Gaan, als je een vuurrenner bent en je wilt meer dan 60 fietsen... geen enkel probleem. Gewoon doortrappen. Ja, Nou, ja, goed plan. Van die hele kleine dunne bandjes. Ja. Goed plan. Jij schrijft toch, hè? Ja. Veel. Kijk, dan ja. komt uh, de heer ook. Uh, Even hey, ah. Leuk. Goedemorgen, paakjes, jongens. Ja, Frank is er ook weer. Ja, absoluut. Frank Paardenkoop is aangeschoven. Frank, goedemorgen. Die moesten. Uh, de ziet er patent doen. uit, joh. drink wat van me nog. Het is uh, beter later dan ooit. Beter later nooit, joh. Zal ik zal een microfoon'tje bij. Heb je, nou. je, heb je luiers gekocht? Ik kwam voor vrouwen, de vrouwen. Ja. Die man in de, in de space shuttle, die uh, de een luier om naar beneden <laughs> ze ze moest. Oh, ja? Oh, ja? de astronauten ook. van de ISS moesten met de luier. De Het toilet deed niet op de terugweg. Oh, ik, maar uh, toen dacht ik, hoe kan het nou. Dat, kijk, in een vliegtuig, je weet al ja. van vliegtuigen. Uh, dat zit een toilet Maar ook in een capsule waarmee in de aarde, komt, ja. zit blijkbaar een boemboe -boe wakker tent ja. Nou, een toilet in een vliegtuig kan ik je melden, kan ook lelijk misgaan hoor. Want ja, uh, ja, ja. ja dus een, uh, op een gegeven moment is er wel eens gebeurd dat een soort van. Uh, Backfire kwam, waarbij er dus even een, een kuub boe waka door het oh kleine celletje ging. <laughs> en kleine deks, een, een kleine deks, een bange Dalmatie. Ja, bange Dalmatie, maar dan normalen. Een bange Dalmatie. <lacht> ja, Dalmatie <hangen> <lacht> dus, uh -uh. ja. Man, mag ik er nog even? We wat lekker, ik uh, eens twee minuten binnen het gaat weer over. Ja, ja. Ja, ja, ja, wat is het leven, jongens? Ja. Mag ik even? Ja. Hé hey Hans, oude rug, wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Ja, ja, want ja. uh, Hans hebben we ook uh, inmiddels alweer weer aan ja, de lopen. er is toch wat gebeurd, hè? Ja, goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Ah. Ja, goed. We kunnen er niet, dus, niet omheen om even over de, de Grand Prix van uh, uh, onze grote vriend Max Verstappen te hebben. Hij uh, won oh. in... Uh, ja, dat was een geweldige... Ja, jullie hebben het gezien, misschien. Oh, ik zat naar dokter te kijken. Ik <lacht> heb <lacht> de laatste uh, tweede gronden gezien, maar goed. <lacht> ja. De laatste 20 ronden. Hè? Ja, je had de eerste ronde moeten zien. Weet ik, maar dat heb ik uiteindelijk. Heb ik niks gemist, hè? Dus, uh... als, als, jij, als jij je televisie te, 30 seconden later had aangezet. Ja. Dan had je het hoogtepunt. Dat je de enige, enige hoogtepunt van de ja, wedstrijd hebt gemist. De, de, ja. Mooie actie, ja. Het was geweldig hoe hij dat deed in de eerste, eerste bocht, hè? Hm. Want, uh, ja, nou ja, er, er zijn een hoop uh, zaken die je erover kunt zeggen. Uh, heeft uh, Bot te laat gerend? Dat zou kunnen. Uh, of te, te vroeg geremd, sorry, de, want hij, hij viel helemaal stil, hè, die, die uh, Bottas. Ja. En, uh, nou ja, het was een schitterende inhalatie van, van Max en hij kwam daardoor op de eerste plaats. En, en ze hebben hem verder eigenlijk helemaal niet meer gezien, dat was natuurlijk geweldig. Uh, nou, later heeft Hamilton, die Bottas, natuurlijk uh, uh, wel over hem gezegd dat hij de deur had uh, opengelaten en dit en dat. En uh, hij was zelf bezig met uh, Perez, hè, om die uh, achter zich te houden. ja. ja. Dus hij kon niet kijken hoe, hoe Bottas dat deed. Maar ja, dat was natuurlijk uit de lucht sowieso duidelijk te zien. Dat hij een, een heel gat uh, open liet, hè, voor, uh, voor Max. En uh, ja, voor mij uh, zal het Bottas verder aan, aan, aan zijn uh, billetjes oxideren. Ja, Want, uh, het gaat toch weg. Ja, die gaat toch weg. En, uh, uh, maar hij moet natuurlijk wel zorgen dat hij Hamilton ten wordt. Nou, dat gaat misschien niet gebeuren. Maar Hans? Dat zit er eigenlijk wel in. Ja. Als, als, als die Bottas dat volgehouden... als, als, als, als hij hem, hem gewoon door laat gaan... en had Verstappen eraf getikt... dan was hij gewoon door de Mexicaanse drugskartel... was hij gewoon een stuk er ja, te scheur, denk je niet? Ja, ja. <laughs> Ik denk het wel. Ja, ja, ja. Dan had hij een onmarsel legame... gehad. Nee, die was nooit van zijn knie afgekomen. Hij nee, nog nooit weggevonden, dat zou kunnen. Nee, ja. <laughs> <laughs> Alleen een helm en een paar schoentjes. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, Hamilton ja. heeft is dus eigenlijk... Uh, meteen naar die race gezegd... Uh, hey, Bottas, wat hij deed, kan allemaal dit en dit en dat... En hij ging dan ook nog een keer de, de een keer tegen Pires, hè, of de keer. Maar, ja, ja, ja. Van, uh, ja. als zelfs Pires uh, mij uh, bij kan houden. Ja, onsympathieke uh, opmerkingen. Het, het, was, het waren geen sympathieke opmerkingen. En dan zie je dat die Hamilton dan uh, een dag later uh, die Bottas dan voor ons schuldig, van We zijn een team en we winnen ja. en verliezen als team. En, en we doen het samen in goede en slechte tijden. dit ja. En dat is en niet eigenlijk niet zo bedoeld. Wat dat betreft is het net een, een Nederlandse politicus, weet je wel. Die zegt iets en dan is het 36 keer, sorry. Maar ja. nou, dat ging ook uh, over Parijs hoor, heeft hij dat later uh, gezegd. Want oh. hij, hij, hij zag ook wel dat wat hij, had, wat hij zei over Parijs. Ten overstaan van, uh, van een paar honderdduizend Mexicanen. Dat was natuurlijk niet netjes wat die deed. Nee, ja, hij nee. zei eigenlijk gewoon als zo'n pannenkoek net zo hard kan rijden als ik. Is er wat met mijn auto aan de hand? Dat zei hij ja, natuurlijk ja, op hele ja, technieke in, manier. Uh, daar kwam het op neer, uh, alsof de race helemaal niet uh, goed kan rijden. Maar ja, jammer dat die race niet één of twee ronden langer duurde. Want dan had hij hem nog ingehaald. Ja, misschien wel. Ja. Ja. Hey, en, en wat, wat, wat ik zo opvallend vind, is dat uh, Verstappen die hele race in zijn hoofd heeft. Dus ja. die weet exact waar iedereen uh, uh, uithangt. En hij vroeg nog even van, uh, wat, is, wat is de afstand tussen, uh, tussen Hamilton en, en, en, en mijn teamgenoot. Ja, en ja, ja. Met de, hè, dat, is, dat hij daarmee bezig is, dat is... Uh, maar dat is toch bijzonder? Ja, ja, zeer bijzonder, zeer bijzonder. En dat hij nog even in, in, in de slag gaat met uh, Bottas om hem van die snelste ronde af te ja. houden. ik had ja, dat... het net zeggen. <lacht> ja, dat, was maar, ja. Uh, ja. dat kostte hem trouwens drie seconden hè. Die, in een ronde dat hij hem ophield. Dat kostte hem drie seconden uh, op, in een ronde. Dus <lacht> Dat hij beter niet uh, meerdere rondes kunnen doen. Maar dat hij daarmee bezig is, weet je wel, ja, het is uh, ongelooflijk. Want daar uh, krijg je ook wel een standje voor, trouwens, opstappen. Want hij moet natuurlijk gewoon zich concentreren op zijn eigen race. En nou niet uh, denken van. Uh, ja, ik wil niet dat, uh, dat, dat Bottas die snelste ronde rijdt. Hij zal in het puntje tekort komen, het einde van het seizoen. Ja, ja bijvoorbeeld, ja, ja. ja. Maar het was de negende overwinning voor, voor Verstappen al. Dat uh, gaat lekker. Knapper, hè? En uh, ja, het is ook de negende overwinning voor Honda dus, hè, dit jaar. Ja, ja, ja. En daarmee is eigenlijk de Verstappen de, de, de, de, de beste hondencureur in één seizoen. Geweldig. Uh, Beter dan ja. Uh, Senna. Ja. Ja. Dit ja. Senna heeft er ooit acht ja. gedaan, inderdaad. Dat was een ja. 88. Andere maar tijd. Uh, McLaren-Honda uh, Die won 15 van de 16 races. En daar won uh, Senna er af van, maar... Ja, toen waren er ook maar uh, 16 races, hè, wat ik al zei. Dus uh, uh, eigenlijk wat, wat Senna deed in 16 races, 8 races winnen, de helft gewoon, is natuurlijk ook uh, knap, hè. Nee, ja, ja, Hans. Oh, oh, wacht even voordat je verder gaat. Uh, er zijn nu 18 races uh, verreden en uh, hij heeft er 9 gewonnen. Dus uh, als we dat even afzetten uh, naar die 16 van Senna, nou dan weet ik ze zo net nog niet hoor eerlijk gezegd. Doe je ook boek aan of niet? Nou, nou ja goed, maar nee. hij heeft niet meer, races, meer races de kans gehad om te winnen dan, dan Senna. Okay. Hey, Hans, Hans, waar ik me enorme zorgen om maak op dit moment. Dat is die man die zul je vast wel gezien hebben, dat is een meneer, ik weet niet waar die vandaan komt. Uh, die heeft toen uh, Max Verstappen zijn eerste race uh, in Barcelona won... ...heeft hij heel groot op zijn rug de datum en uh, het circuit laten tatoeëren. Heb je dat zien met zijn Red Bull logo? Dat is een man die heeft... Uh, ja. We zijn natuurlijk gekke. Iemand heeft Frans Bouw op zijn rug getatoeëerd. Ja. Iemand John de Wolf. Kan allemaal. Ja, dat vind ik Eigenlijk wel oké. Okay. Maar, ja. Ja, <laughs> maar deze manier heeft gewoon hemelsbreed over zijn hele rug... Uh, Barcelona met de datum en verwinst. Maar daarna ook de volgende... Maar hij heeft nu negen. Ja. Deze man moet direct een kont verder. Want hij moet gewoon steeds. Ja. Als je het schrijven, steeds ja. kleiner gaat schrijven. Ja. Die man is direct. Als Verstappen nog 50 races gaat winnen. Waar zit hij in zijn enkelsen? Ja. Zit hij in ja. ah, misschien ja. zijn wederhelft vragen. Nou ja, ik denk dat een continue erectie ervoor kan zorgen dat hij net die ruimte nodig heeft. om misschien zandwoord er nog bij te zetten of wat? Of niet? Of je weet het ja, niet. Ja, het we hebben niet, ja. niet allemaal een afgesloten ja. mariniersarm hangen. Dat spijt me. Nou, ik ook niet hoor. Bij ja. mijn nu van wereldkampioen 2021 ja. uh, mag verstappen. Dat is, maar dat is ook nog niet uh, gezegd. Hè. Dat, dat het zo, uh... was er was ook iemand dat het al laten tatoeëren, inderdaad. Ja, geweldig. Hoe ja, idioot ja, ja. ben je dan, zeg? Ja, er zijn ook idioten die dat doen met de Feyenoord. Hè. Uh, die... Ja, was er was ook ja. iemand die het kampioenschap van Feyenoord al laten tatoeëren, ja, ja. terwijl het ja. niet zo ver was. Ja. <laughs> maar uh, nou, het was een prachtige ceremonie na afloop. Uh, uh, mooi hoe, uh, hoe Max met die auto naar boven kwam. Dat we dat gezien hebben. Ja. Uh, op het podium en uh, uh, die, die, die malle papa de er rest erbij. Ja, Dat was <laughs> ja. een soort hacking. dat was geen shot maar ja, die, dat was die kleine ding van hacking enorm stond. Hij stond ook in het vierkantje, had ik begrepen. Dus, uh, <laughs> ik dacht op een gegeven moment: nou ja, die valt gewoon door daar met vlaggen en ja. hoog. <laughs> het, het, het viel nog mee. Ja. Maar uh, ja, het is schitterend hè, hoe die, uh, die Mexicanen daar uh, hun, uh, hun held hebben hebben Toegejuicht. En uh, ja, dat, dat circuit, dat heet Hermanos Rodriguez, dat weten jullie. Ja, dat zijn dat twee broers, broers, hè? Ja, dat was geen coureur, want Hermanos betekent broers in, in, in, in het Spaans. En, uh, het waren twee, inderdaad twee broers, Pedro en Ricardo, die zijn eigenlijk wel op een uh, hele vervelende manier aan het einde gekomen. Die, die <lacht> drugskartel? Uh, sorry? Drugskartel? Uh, nee, geen drugskartel. Nee, nee, nee. Daar maak je meer kant op, hoor, in Mexico. Dat klopt maar uh, die Ricardo dat ooit, en is dat nog steeds de jongste Ferrari coureur ooit, hè? 19 jaar en uh, die kwam in, uh, in begin jaren 60 naast Phil Hill te rijden bij Ferrari uh, die, Ferrari stopte er toen mee en die ging dan Lotus en in 1962 reed hij uh, in de Grand Prix van Mexico op hetzelfde circuit uh, voor, voor Lotus en in zijn eerste race daar in de laatste bocht vloog hij over de kop in brand uh, uit zijn auto geslingerd ...en op weg naar het ziekenhuis overleden. Er was natuurlijk verschrikkelijk daar. En, uh, ja, en de broer, die, uh, die stopte meteen met racen, is toen later weer begonnen... ...en negen jaar later in de 200-mijl van de Norrisring... ...met de Ferrari bene de 512M... Uh, ...reed in de muur in en ook overleden, 31-jarige leeftijd. Dus, uh, dat, dat, dat zijn namen die uh, wel iets zeggen hoor, in, in uh, Mexico wanneer het gaat om houten hè? Hey, en, en Hans, in die Phil Hilde... is dat familie van Damon Hill of is dat gewoon... Tomal? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, oh. nee Absoluut niet, nee. nee okay. dat is een hele handige. Maar uh, die heet toevallig ook heel, Ja, veel, nee. veel, heel. Het was een bekende coureur, hoor. Ja, zeker. Weet het. Uh, Oké, okay, nou, we krijgen nou uh, Brazilië. Daar bewaren we, we goede herinneringen aan. De waterrace werd gereden in 2019. Vorig jaar niet gereden door de COVID. En uh, uh, wie won daar? Uh, Max Verstappen in 2019... En uh, uh, hoe heet het, uh, Hamilton die was ik daar niet uh, te zien op het podium. Want uh, Garth Lee werd uh, tweede en uh, Sainz werd derde. Dus uh, ja, nou dat dat weer gaat gebeuren zou mooi zijn natuurlijk. Er zijn nog 107 punten te verdelen in de komende vier races. Je zou zeggen 100, maar het, uh, je krijgt nog een sprintrace in Brazilië. 3-2-1 oh ja. drie, drie, punten. En maar het is nu elke week eentje? Komende week één, volgende week erop toch? 3 achter elkaar? Nee, toch? nee, nee, nee, er is nog één race. Uh, Eén, één, we... alleen Brazilië. We ja, zouden er drie doen dit jaar en Brazilië is uh, daar. Nee, ik bedoel, uh, komend winkel is de race in Brazilië en de week daarna is het alweer meteen een ja, race. Klopt Katar, ja, ja, ja. Elke week is het feest nu. Uh, een triple header. Ja. gaan we naar Qatar en uh, een, nieuwe, een nieuwe circuit he, daar voor de voor jongens allemaal. Hetzelfde als Saudi-Arabië. Ik weet niet of je dat nog gezien in mijn filmpje. Dat is een circuit nog helemaal niet. Zo. So. Ja. het snelste straatcircuit ooit, hè. Gemiddeld 250 km per uur. Goedemiddag. Ja. Ja. ja, klopt, ja. Maar we zijn met 3000 man per dag... Uh, elke dag bezig om dat uh, circuit af te maken. Dat zal nog wel lukken, denk ik. En, uh, maar ja, goed. Uh, en daarna naar Abu Dhabi. Ik denk dat het... Uh, uh, het zou best kunnen dat in uh, saoedi arabië de titel wordt beslist. Dat zou, dat zou natuurlijk best kunnen. Maar goed, je weet het nooit... Uh, Eén uh, klapband en het is over, de, uh, je, je bent weg. Dus uh, het, het, blijft, het blijft spannend, kunnen we wel zeggen. Hè? Het blijft spannend. Spuiten met roosterwater, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Wat nog een leuk feitje is, dat uh, uh, twee Spanjaarden... onder wie uh, Carlos Sainz... die uh, hebben, maken een opwachting in La en de Papel. Ach, uh, oh. De, de, de grote hitserie van Netflix, 3 uh, uh, uh, december gaan de laatste afleveringen van die serie in uh, première en wie spelen daarin Carlos Sainz en zijn landgenoot uh, Marc Marquez hè, de oh, ja. uh, Marquez. Prix meerwaarde wereldkampioen dus die uh, hebben een rol daarin dat is op zich wel, wel leuk natuurlijk nou we hebben uh, misschien een wereldkampioen in Max Verstappen maar we oh, waarschijnlijk ook een wereldkampioen grote kans in uh, Jeffrey Herlings Klopt. Hè, de naam ja. zeggen jullie misschien niet Zeker, de, de de De GP-klasse, de, de, de, de springveren zeg maar, van de motorsport... Uh, ...het wordt trouwens morgen beslist hè, in uh, Montova. ...en uh, er zijn drie uh, gasten, Febre en uh, Romain... Uh, ...en Herrings, die nog kans maken daarop. Dus het wordt morgenmiddag, dus om vier uur... ...wel ergens te zien, denk ik... Uh, uh, ...wordt er beslist wie de wereldkampioen wordt. En de laatste keer dat Herrings dat deed was in 2018... Daarna heeft hij alleen maar blessures gehad, maar hij gaat nu weer als een, als een, als een, als een brandweer. Dus het zou mooi, zou mooi kunnen zijn, natuurlijk. Hè. Um, een Zandvoors tintje wat betreft het tennis. Uh, Tellen Griekspoor, de naam zegt u ze misschien niet. Zeker, mij wel. Een jongen die. Uh, Zandvoorts Tennis Club, speelt hoofdklasse. Ja, speelt inderdaad uh, bij Zandvoort 1 hè, in, uh, in, voor het Nederlands kampioenschap. Maar die uh, doet het goed. Hij zit nu in de, op de 72 op de wereldranglijst. Zo. Nou, als je bij de eerste 75 zit, dan zit je er goed bij, hoor, moet ik zeggen? Dan ben je lekker dus bezig. bezig heeft, uh, ja, daar ben je lekker bezig. Hij heeft uh, zeven uh, wedstrijden, uh, of toernooien, challenger nee, challenger ja, uh, ja, het, uh, challenge toernooien. Ja, die challenge toernooien, natuurlijk. Ja, challenge toernooien. er, zit er uh, een, ga je puntjes uh, halen. Eterpie toernooien. Maar uh, zeven achter elkaar gewonnen, dat is natuurlijk ook uh, knap, hè? Twintig uh, wedstrijden ongeslagen, nu al. En uh, nou ja, hij heeft zo'n 700.000 euro bij elkaar geslagen. En hij heeft sinds kort ook uh, Raymond Sluiter als coach bij zich. En uh, hij gaat alleen maar beter. Uh, dat heeft de... bij de Kiki Berthes geholpen, in ieder geval enige tijd, toch? Ja, enige tijd heeft hij geholpen, ja. Maar ja, die Kiki, Kiki vind ik, uh, uh, die had uh, de mentaliteit niet voor de, voor de topsport, hmm. denk ik. Hoor. Maar, uh, en ik denk dat Teller Griesbord het meer heeft. Hij heeft nog twee broers he, die ook uh, voor zomer spelen. Scott die is de niet, ene. Ja, Scott, Scott en Kevin. He, en die, maar die waren net iets minder getalenteerd dan, uh, dan Tellen is. Dus uh, ja, misschien zit er nog wel aardig wat in het pakken. Dat die toch vijf konden, zou leuk zijn. Uh, uh, Van de Zandskulp, daar hebben we het eerder over gehad. Oh, ja. Die is nog iets beter. Want die staat 61ste nu. En, uh, die heeft ook al zo'n uh, uh, miljoen dollar bij elkaar geslagen. En uh, het kwartfinale in de US Open was daar... Uh, was daar een grote debut aan. En uh, ja, de laatste uh, winnaar van een etenpiet toernooi, Nederlander. Nou ja, dat weten jullie wel. Rob -rob -ro Robin Robinazen. Heel goed. Waar zijn jullie nou? Wil je nou ja. blij met <coughs> Robin Hazen? Ik, ik ben er kwijt dus hoor. Ja, ja. ja. Robinazen. Jullie gaan mij wel even. Nee, Robinazen. Robinazen. Ja, Robinazen. Ja, Robin <lacht> ja, <lacht> <Robinezen. Robinezen. lacht> <laughs> wat? Ja, nou, dat is nog vijf jaar geleden dat hij een toernooi won, dus ja. het wordt een keer tijd dat er in Nederland... Het zou leuk zijn als in een wereldsport of, of tennis, uh, zeg maar, wat mensen weer uh, omhoog komen, uh, Nederlanders. Nou ja, wat, dat was een beetje wat mij betreft. We gaan uh, komend weekend het zien in uh, Brazilië. Zes uur uh, op, uh, op Sao Paulo. Spanning zaak. In de, in de lagos. Hè? De spanning is er dus zelf. Ja, mooi hoor, ja, Brazilië. Ja, we hebben goede herinneringen aan Brazilië. Ik ook. Ah, de discotheek ah, Help. Een ja, meisje dat ja, Andreina heet, maar dit geldt dus reden. Ja. Uh, <laughs> ik ben er ook een paar keer geweest in de Paulo. Paolo. Het is ja. een hele aparte stap, moet ik zeggen. Ja, je, je hebt nog moeten bukken voor kogels, geloof ik, toch? Ja, inderdaad. Ja, op het terras uh, staat Hebben ze jou gemist? <laughs> uh, dat is ook knap. <laughs> Maar ja, nee, dat, wordt, dat wordt wel een heel apart. een hele aparte stad. En, uh, ik zal maar niet zeggen wat ik verder allemaal gedaan heb. Nee. Nou ja, je kan het in ieder geval nog navertellen: Brazilië. Er was een vent die uh, in het water was gesprongen, die kan dat niet meer. Die was op de vlucht voor wat bijenhand. Oh, ja. In Brazilië, in de, de, de staat Minas Gerais. En die, was, uh, die zag die bijenwerm aankomen. En ik dacht, Nou, ik ga me verstoppen in het water. Maar er zat een hele school piranha's onder het bootje. <laughs> Dus uh, die zie je in elk geval niet meer als je hem in de casino gaat. Je bent weer voor een bijenswerm opgevreten ja, door de Pironia. Ja. Dan zou ik niet naar het casino gaan die avond. Nee, nee dan dat Dan heb ik niet niet alle meer. pech van de wereld. Goed. goed. Maar dood ook, dood, hè? Was... Ja, hij is dood. Ja. Ja. Half aangekleed, hè? ervan. Oké, jongens. Nou, ik zou zeggen nog een hele fijne uitzending. Heb het goed, hè? We spreken. Blijf gezond. Dood, dood, dood. De cultuur van uh, Daryl Hall en John Ja, John Oates. Ja, die zou Hall heten, hè? Hall, ja. The Royal Albert Hall. Hall, bijvoorbeeld, ja. Hol. <laughs> ik ken iemand die heet Albert Hall. Albert Hall? Ja, Hol. zeker. Ja. Dus de, ken je de, man, de, man de man van Bonnie. De man van Bonnie Sinclair. De ex-man van die is, Bonnie. is toch overleden, Albert Hall, of niet? Nee, nee, nee. Hij is, hij is plugger geweest, mijn collega. Ja, ja ik wel. De ja. lange blonde haar. Ja. Ja. Ja. Maar wat denk je dat een konijn woont dan? Nou? In een hol. Oh, die woont ook, no. woont ook in een hol. Nee, maar die zit in een leger. Of oh, oh, is dat een haas? Dat is, een haas. Dat is een haas. Een haas. Oh, oh, Robin is een Haas. Robin Haas. haas. Een leger. Robin Haas. Ja. Robin haas. haas? haas. En een leger. En, en Soef de Haas. <laughs> en natuurlijk uh, team Haas. Oh ja. Ja, team Haas. Ja. Ja. Hebben ja. jullie ook eens gaan last van, uh, van, die, van die pakjesbezorgers? Die rijden af en toe echt als idioot. Ja, ja dat kan goed. Ja, maar normaal. laat ik het anders zeggen. Die parkeren midden op straat. Ja. bij haast, hè? Hebben H, ja, snap ja. Het, ik begrijp het ook wel die, die krijgen bijna niet betaald. Die krijgen nee, een pakje nee. in x-bedrag. Dus die moeten gewoon zo snel mogelijk die pakjes bezorgen... dan ja. verdienen ze wat. Dus ja. Ik snap het ook wel. Ook bij mensen die erg met milieu begaan zijn. Ja, overal denk ik. Maar in Amerika is er eentje van Amazon... is toch uh, is een klein ontslag uh, gekregen. Want? Nou, er waren beelden van zijn busje. En wat zij zagen was een... Uh, een jonge dame die op blote voet in een heel klein uh, Niemendalletje uit zijn bestelwagen kwam. Oh. Die had even. Dat was een soort. Dat was een, weet je, zoals de Melkboer vroeger kwam. Melkboer, kom er even ja. binnen. Ja. Dit was een uh, uh, mevrouw. Ik heb een pakje voor u. We ik even komen kijken in mijn busje? Dus er ja. staat gewoon. Deze man, uh, deze man had even een kleine punt gezet in het in een, in een, in een ja. bestelbusje. Ja. Maar hij kreeg wel een staand voetje. Oh, dat is dan. Ja, ja, ja nee, wat was. Dat was, maar, maar, maar. was het, de reden waarom ze ontslagen hebben is niet met die punt zetten in die auto. Maar Onbevoegde personen in onze busjes toelaten... ...is een schending van het beleid. Ja, nou, <laughs> dus je mag, ja, dus ja dus mooi geformuleerd ook. Dat was niet omdat ja. er, uh, ik denk er aan een, werd. Ik maar, denk ja. aan een andere schening... ...schening van de eerbaarheid. Ja, maar, maar ja, ja, dat, nee, maar dat was het. Maar hij is ontslagen omdat hij niemand mag toelaten... In, uh, ...in zijn bedrijfsbus. Ja, dat ja. is de schending. Ha. Oh ja. Terecht. Terecht. Ja. Maar voor die, waarschijnlijk, stel dat het een mevrouw is en je man... je ziet het alleen op internet, zie je je vrouw even uit het, uh, ja. het uh, USB-bus. Uh, <laughs> ook niet ja. fijn, hoor. Een ja. busje en wat komt de hele tijd schudden in de straat. Ja. Ja. Ja. Nou, een vo, voormalig medewerker van Rijkswaterstaat is ook uh, redelijk uh, uh, aan de beurt. Hè? Want die heeft de zelfstraf van 2,5 jaar geëist tegen hem van het openbaar... Vanwege gebrek aan dijkbewaking? Nee, vanwege het <laughs> feit dat hij 2 miljoen euro uitgegeven heeft aan prostituïes. Oh, really? Ja. Ah. Dus het is Twee uh, miljoen? 2 <laughs> miljoen? 2,3 <laughs> miljoen. Sorry. En hij was met vrouwen in contact gekomen... via de website uh, sexjobs.nl. Ja, die ken je ook wel, Frank. Ja. Ja. Hij vertelde, uh, zo gegrepen te zijn... door de nood van de vrouw, dat hij besloot... ze financieel te ondersteunen. Oh, het is een, nou, nou, een dat is liefdadigheid, een liefdadigheid. Liefdadigheid, ja, ja. eigenlijk. Maar het ging, het ging hem niet... om de seks. Nee, nee, nee natuurlijk niet. niet. Nee. nee, ja. Nee, maar ja, het is uh, Nee, je <laughs> gaat naar website het heet seksjob.nl ja. om hij zo En sowieso is hij vorst geschraft door de scheiding van zijn vrouw. En hij woont nu weer bij zijn ouders. <laughs> <laughs> oh my god. Hoe, leg het nou, ja. maar eens Maar 2,3 miljoen uitgeven ja. aan prostituees. te Way. Niet normale. In hoeveel jaar? Ja. Hoe en, en, heet het? Dat kost een uur. 300 voor een uurtje. Ja, maar er zit Aan een, zit er een, een Ja, Maar er zitten ook duur Dat is echt heel duur. Was ja. dat, dus misschien hij als elke keer. Pand. Bij, bij de nou, is het zo'n... Misschien ja. heeft die man uh, nu een andere hobby. Doordat hij nu wat bij webshops gaat uh, bestellen. En dat hij dan een Amerikaanse pakketbezorger ineens... Uh, oh, voor deur ja. zou kunnen dat krijgen. Ja, ja, met een wel een wel vrouwtje ja. die... dan. je naar moet ik hem nu eens Dat heb ik besteld. Hoe kun je met een stalen gezicht volhouden? Voor de rechtbank. Nee, ik, ging ja. me niet. ik ging naar sexjobs.nl. Ik wilde de helft. Ik heb 2,3 miljoen uitgegeven aan de dames. Maar ja. ik ging me niet nee, het echt goed gesprek. Dat ja. stond bij mij echt bovenaan de lijst. Ja. Ja. Ja. Ja. Goed gesprek. Ik du, heb du. ook nog 2 miljoen uitgegeven <laughs> voor goed gesprek. Ja. Ach, edel lachbaar, tilt u zelf dat rokje ja. nou eens op. Je hebt toch ook een dag in de zaken. Dan ziet u toch ook wel dat oh het, my God. het dat dat is. Hebben we nog een leuk plaatje, is. man, of niet? Ja, die heeft Ger vast wel... Ik heb uh, ontzettend leuke plaatjes. Ja, ja. Ja, ik hoop dat hij het doet. Dat je ja. weet het niet tegenwoordig. Heb jij nou gewoon een iPod weer? Ik heb een iPod, ja. Ik heb ook nog twee van die dingen liggen. Er zitten okay. 7000 stuk nummers in. Mijn... 60 gig, jongens. Ja, niet normaal, toch? 1200 liedjes staan hier op. En alleen maar mooie pot. liedjes, hoor. Natuurlijk. Heb pot. Pot. Wat heb jij? Een polpot? Pot. Ik heb een... Nou, uh... ja, een andere pot. Wat, uh... Oh, een andere Ding. pot. Ken je mijn zus? Ding. <laughs> Vloed. <laughs> Ja, ja, ja. mooi hè, mooi, ja, jongens. Live ja. nog wel. Ja, ja, ik doe het niet anders. Ik doe het alles live. We hadden het uh, net even over die, uh, die man die dus al uh, zijn geld had uh, verbrast aan uh, de lichte kooien. Ja. Maar je kan ook in een vriendelijke vorm, vriendelijke zeg maar, vriendelijker vorm bezig zijn met, uh, met uh, de erotica. Vertel. Zoals in het Portugese Lissabon, daar is dus een winkel geopend. En die verkoopt uh, zoete en hartige snacks in de vorm van mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen. Ja, pak je op. Oh. <laughs> ja, ik weet Pannenkoek in de vorm van een punani, uh, Ja, of, of een, uh, een mooie leuning van marsepijn. Iets, leuning. denk ik. Stel ik me zo voor. Maar jij ja, spreekt Portugees. Ja. Er is gewoon familie rond de Dus jij moet weten... De winkel heet Laputaria, wat betekent dat? Ik, ik... Ja, nou, Laputaria uh, is natuurlijk een ja, lichte kooi. Ja, Laputaria is een soort hoederij, zou ik bijna zeggen. Maar ik weet niet de letterlijke vertaling van. Uh, nou, dan maar gaan we gaan even kijken. Niet, hoor. Even ja. Als je Laputaria heet en je, je verkoopt snacks in de vorm van geslacht. Dan, dan, dan, dan betekent het niet uh, de parkeergarage. Nee, geen de batterijen heet. Nee, toch? Nee, nee. Dus uh, ja, en, uh, het is daar natuurlijk hartstikke druk. En het slaat aan als een wilde winkeltje, dus dat is dan wel weer uh, grappig. Mensen staan in de rij de voor mensen zijn een pannen ja. in de vorm van een penis. Ja, dat als was net tekenen. als in, uh, in New York uh, had je vroeger uh, de soepnatie. Soep soep ja, die was goed, hè? Die was echt goed, ja. Keer dat je dat ja, of niet? Wat zeg je? Dus, Keer dus, de soepnatie? Nou, ik denk als ik aan. Uh, nou ja, goed. Soep -soep -soep. Nee, dat was een nee. legendarische man ja. in, uh, in, in New York. En er stonden ook mensen in de rij. Ze hebben een documentaire over hem gemaakt. Homemade soep maakte hij. En verkocht die. Maar hij schoot zijn klanten helemaal de tering. Ja, ik make-up, je mind. yet. kan het hebben, ik heb more work to do. Fuck Een soort domkniezen vol te Ja, Zo is het. Ik had te denken: ja, ja. Kwant mensen om beledigd te worden door die man. Weet je wat, die in de rij staan om kartonnen bekers soep te krijgen? En een belediging. La Laportalia betekent het gezeik. Het, het gezeik. Oh, ja, naam. Nee. Nou, nou, ik denk ja. dat het uh, multi-interpretabel is eigenlijk. Ja, deze ja dat eet. zou kunnen. Maar het doet me een ja. beetje denken ook aan het uh, wapenverzand wordt vroeger. Toen Lennart ten Brabant er nog in zat. Die gaf ook altijd. Uh, uh, die gaf je ook altijd sneer. <tot> ja, nou, ja, nou. Ja, toch? In de Hilversum had je het uh, uh, uh, hele kleine cafeetje. Vlakbij de oude Karo. En dat heette de. Uh, Tolhuis? Ja, ken ik en ik. En dan zat meneer, zat meneer Tolhuis, wij noemden hem ook meneer Tolhuis. <laughs> en dan uh, kwam er iemand binnen, en die zei om 12 uur: Doe maar een, een, een, een, een kopje koffie met een cognacje. Hij zei: cognac, doen we niet om 12 uur. Ja. En daar beginnen we niet aan. Kijk <laughs> ja. Mooi. Hè? En toen later zei iemand van... Uh, ik wil wel een biefstukje. Nee, daar heb ik geen zin in. Ja, precies. Ja. Je gaat een toch te krijgen. Beetje ta taart met zijn dag af op zondag. Ja, toch veel, ja. Hoor, precies. Ja. Nou, nou, ik u... heb er wel naast gezeten dat uh, het wapen dat, me, dat de mensen zijn weggestuurd door Lennart. Ja. Oh, ja. Hoezo? Ja, maar je kop staat me niet aan. Ja. Had, hij, had hij een pis bij <laughs> Lennart. Vindt een best aardige man. Ja. En ik kon echt goed met hem. Maar als, als je... Als je kon, je kop niet aanstond. Dan flik je hier ja. gewoon naar buiten. Ja, maar ik ben toch een klant keer. Moeten. Ja. ja, mooi. Nou jongens, we zijn, we zijn er. Want uh, anders dan... Uh, worden uh, worden eruit? Ja, dan worden we eruit gegooid. Zit je midden in de zin en dan krijg je uh, in één keer... dat goed, zo, dat, ja, dat, goed, dus je Moet iemand, ingrijpen. De schijlen, ja, die naap ja, ja, is goed bezig. Dus, uh, dus uh, we ja. zijn uh, over een uur uh, niet te lange tijd het terug. Het ritme van ZFM. ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.